You better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 In Luik zijn de lichamen geborgen van zeven mensen die in het appartementencomplex waren dat gisternacht instortte na een gasexplosie. Sommige bronnen hebben het over negen doden. Er zijn 21 gewonden. Twee van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Omdat nog niet duidelijk was hoeveel mensen er precies in het gebouw waren, is de hele nacht verder gezocht. Barack Obama erkent dat hij in het eerste jaar van zijn presidentschap tegenvallers heeft moeten incasseren. Maar hij houdt vast aan het beleidsprogramma waarop hij is gekozen. Dat zei hij in zijn eerste officiële State of the Union, de Amerikaanse variant van de troonrede. Banengroei noemde Obama de belangrijkste prioriteit in 2010. Om de staatsbegroting op orde te krijgen worden veel uitgaven vanaf 2011 drie jaar lang bevroren. Nederland gaat een werkgroep leiden die moet helpen van Jemen een rechtsstaat te maken. Dat is besloten op de top over Jemen in Londen. De internationale gemeenschap vindt dat er snel politieke en economische hervormingen moeten komen om daarmee de voedingsbodem voor terrorisme weg te nemen. Een andere werkgroep gaat proberen de economie van Jemen te stimuleren. De afgezette president van Honduras, Zelaya, is in ballingschap gegaan. Na een verblijf van vier maanden in de Braziliaanse ambassade in Honduras vertrok hij naar de Dominicaanse Republiek. Met het vertrek van Zelaya is een einde gekomen aan een politieke crisis die zeven maanden heeft geduurd. In Los Angeles is de actrice Zelda Rubenstein overleden. Haar bekendste rol was die van een excentriek medium in de poltergeistfilms. Rubenstein, die maar 1,30 meter lang was... voerde jarenlang actie voor de acceptatie van kleine mensen. Zelda Rubenstein is 76 jaar geworden. De eerste nationale gedichtenwedstrijd is gewonnen door Gerwin van der Werf... met het gedicht Misbruik. Er waren ruim 15.500 inzendingen. Van der Werf kreeg 10.000 euro. Het weer...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 I'm Nederlandertje pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al oh. twintig jaar. Wife. Dit is twintig jaar ZFM.